Door Almegens met het NOS Journaal. Van de vijf grote pensioenfondsen hebben er vier een dekkingsgraad onder de 90%. Het gaat om ambtenarenfonds ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen PME en PMT. Samen hebben ze zo'n 7,7 miljoen deelnemers. Voor hen dreigt korting op de pensioenuitkering... In het pensioenakkoord dat vrijdag werd bereikt is afgesproken dat fondsen die eind dit jaar een dekkingsgraad van 90% hebben niet hoeven te korten. Maar tot nu toe hebben alleen de leden van het CNV met het akkoord ingestemd. De Europese Commissie onderzoekt techreus Apple vanwege machtsmisbruik bij de App Store. Zo wordt het verplichte gebruik van het betalingssysteem van Apple tegen het licht gehouden. Vandaag werd bekend dat bij de Commissie opnieuw een klacht is ingediend tegen Apple vanwege oneerlijke concurrentie. Dit keer door e-book platform Kobo. Bij elke verkoop moet Kobo aan Apple 30% commissie afdragen. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel tegen Bart B. voor het doden van zijn ex Miranda Zitman. Delen van het lichaam van de vrouw werden vorig jaar gevonden in een koffer in het ei en in de tuin van het Stel in Soest. Zitman wilde B. verlaten, maar verdween kort daarna. Ze werd in januari als vermist opgegeven. De rechter doet begin volgende maand uitspraak. De Hoge Raad heeft de straf die de moordenaar van Nicole van den Hurk kreeg opgelegd in stand gehouden. Jos de G. werd in 2018 door het gerechtshof veroordeeld tot 12 jaar cel... voor het verkrachten en doden van het meisje van 15. Dat was toen flink hoger dan de straf van 5 jaar die de rechtbank had opgelegd. De Hoge Raad blijft in cassatie bij de opgelegde 12 jaar cel. Nicole van den Hurk werd 25 jaar geleden verkracht en gedood... Jos de G. kwam pas jaren later in beeld... nadat haar lichaam was opgegraven voor forensisch onderzoek. Het weer af en toe zon, vooral in het zuidwesten. In het zuiden wordt het 23 graden. Er vallen later stevige regen- of onweersbuien. In het noordoosten blijft het nagenoeg droog. De buien verdwijnen vanavond. Morgen geregeld zon bij 21 tot 24 graden. En dan vooral in de zuidelijke helft opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag. Uh, nogmaals, luisteraars. We zijn weer terug in het tweede uur van Luzzoom op deze dinsdag... met Jan en Lucie aan deze kant van de speaker. En nu aan de andere kant hopen we met veel plezier... gaan luisteren naar het komende uurtje. We hebben wat nieuws. We gaan weer wat leuke muziek draaien. En wilt u reageren? U kunt altijd bellen. Luus, waar beginnen we mee? Uh, we beginnen met een uh, ja, uh, naar, uh, ongeval gisteravond op uh, de boulevard Bernard in Zandvoort... Rond half tien uh, is daar een uh, racefiets. Uh, een man met, op de racefiets uh, door een defect uh, versnelling over de kop gevlogen en uh, kwam uh, hard ten val. Hij zou daarbij met zijn hoofd de straatsteen hebben geraakt. Twee ambulances en het traumateam werden opgeroepen om assistentie te verlenen. En het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is Ondu nog onduidelijk wat er precies mis ging bij het schakelen, de racefiets van de slachtoffers door een agent met een busje opgehaald. Dat is ook vervelend. Ja, heel versterken voor deze manier. Hè? Ja, dus ja. Rotters, je zo, je het is altijd je zo, je fietsstof je uh, moet eindigen. Maar maar dat het goed afloopt, dat het allemaal een beetje meevalt. Gelukkig, laten we uh, dat maar hopen. Ja. Oké. Okay. Ik ben reeds jarenlang de kosten. Voor heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circaas en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de ploog.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 Stijver, als kost zo schooljong en pijn. Want om altijd, als kost het leven, moet je stapel me schokken voor zijn. Lang leven het bier in de klaar. En heerlijk een nat, gedaan. De vrouwen, de wijn en de sigaren. In ons wielend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 Als kost het zo jong en fijn, want om altijd als kost het leven, moet je stapel de chocolade zijn. Maar leven het bier in de kwade, en eerlijk en dat De vrouwen. He Johnny, Amsterdamse Johnny, de vrolijke koster. Ook een oud nummer alweer, maar altijd nog gezellig, Lus. Ja, zeker weten. Ga jij ons op de hoogte houden van het Zeefonk-alert? Ja, ja, er schijnt dus sinds drie weken regelmatig Zeefonk te zien uh, te zijn in de zee bij Zandvoort. En dat uh, is vrij opmerkelijk volgens Sandra Lisseberg. De oprichter van de facebook Zeefonk-alert in Zandvoort... Uh, ze, ze, vorig jaar zijn er nauwelijks meldingen gedaan voor Zeefonk. En nu is het sinds eind mei regelmatig te zien. Uh, dus ja, lijkt mij leuk. Je kunt er, ook, als je er uh, uh, je kunt ook in het water gaan tijdens het Zeefonk. Dat ziet er heel mooi uit. Je kan, uh, het is natuurlijk best wel een beetje eng om dat s'avonds te doen. Dus wees voorzichtig als je dat van plan bent. Uh, maar het lijkt me heel erg mooi. Heel erg mooi om dat te zien hoef je er niet in te gaan zwemmen... maar alleen om te kijken is het al heel erg leuk. Ja, dus een nou, leuke attractie. Voor mensen die daar interesse in hebben... ga af en toe eens kijken of dat het geval is, dat zeefonk. Oh ja, en wat, wat uh, is zeefonk? Is dat een alg? Of, uh, want ze, weet, ze weet eigenlijk niet wat het is. Ze vraagt zich af wat, wat het is. Dus als er iemand weet wat, uh, wat uh, zeefonk uh, is... Uh, schrijf het of bel het even naar... Uh, naar ons. Ja, dan nou, ben ik niet helemaal deskundig... maar het zal misschien hetzelfde zijn als we het pas hadden met al het schuim... wat op de stranden gelegen hebben. Dus het heeft. Dat ja, heeft ook al, iets mij... met algen te maken. Hè? Ja, volgens mij. Is het en, het nou, wel. misschien dat een of andere uh, kenner, die uh, dat eventjes op de hoogte wil houden... en uh, dat wil wel delen met onze luisteraars. Ja. Oké. Okay. Kijk maar leerzaam.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 When he came in close beside me, said, Don't worry, son, I'm here. If Charlie wants to tangle now, he'll have two to dodge. I said, Well, thanks a lot. I told him my name and asked him his. And he said, The boys just call me Camel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 Dat wordt. Het uh... liedje <middels> <middels> nou, van de Zeitgeek. Op zie je zandvoort. Nou, kom nu, het is voor jou. En mijn liedje is vandaag. Uh, van Queen. The show must go on. We're gonna split up. What do you think? Forget those rumors. We're gonna stay together until we fucking will die, I'm sure. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know. van de cent tijd voor de sidekick was dat een half uurtje van onze <laughs> maar lekker nummer Lus. Was, ja, uh, toch. Het ja, is een, heerlijk. En het uh, blijft altijd goed onze Freddie Mercury. En de Queen. Het is nog steeds jammer dat hij niet meer onder ons is. Wat hebben ze mooie muziek gemaakt, deze jongens. Echt. Uh, Kijk, uh, wat gaan we nu doen? Uh, zeg eens wat, had jij nog wat te melden, Lus? Zullen we het weer doen gewoon? Kijk ja, doe nou maar. Wat, dat is ook heel uh, belangrijk natuurlijk. Of er nog wat gaat gebeuren uh, deze week. Uh, we deze zijn uh, in afwachting. Vandaag schijnt uh, geregelde zon en vanmiddag komen er stapelwolken tot ontwikkeling en deze groeien uit tot enkele buien. Bij buien is uh, onweer mogelijk en lokaal kan veel regenwater vallen in korte tijd. Omdat de buien zich traag verplaatsen. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen en de temperatuur stijgt naar 22 graden. Vanavond... En vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien. De temperatuur daalt naar 14 graden. Dus echt koud wordt het niet. Morgen schijnt geregeld de zon. Maar ook dan is er kans op enkele buien met... en daarbij is weer onweer mogelijk. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten... en de temperatuur stijgt tot 22 graden. Ook donderdag blijft het niet droog... Met opnieuw enkele buien en bij buien is ook weer kans op onweer. Geregeld schijnt ook de zon en er waait niet meer dan een zwakke veranderlijke wind. De temperatuur stijgt naar 22 graden. Vrijdag is het bewolkt en de kans op regen is groot. Het wordt 21 graden. In het weekend trekken vooral zaterdag buien over de regio. Maar zondag neemt de buigheid af en schijnt vaker de zon. De temperatuur stijgt zaterdag naar 19 en zondag weer naar 22 graden. Hopelijk volgende week wat vaker de zon en de kans op neerslag wordt kleiner en de temperatuur wordt geleidelijk weer hoger met, 26, met 22 tot 26 graden. Vooruitzichten zijn goed, maar we moeten er nog wel even op wachten. Het is een beetje het is een op en neer uh, ja, weer. Het is niet slecht, maar het is niet echt standvastig. Nee, het is jammer weer. Oké. Okay. Dank je wel voor het weer. Heel graag gedaan. Het weer was van uh, Rico's Schreuzer. Ja, die moeten we er even bij noemen. Ja. He? Ja, weer, eer, dat... weer de toekomst. Oké. Okay. Anne okay. Hazers. Ook Engels kan hij zingen. Ooh, yeah. With these hands... I will cling to you. I'm yours forever And an a day With these hands I will bring to you A tender love As warm as may Oh yeah I will sing to you Long after stars Have lost their glow. never let you call Oh, it is all I, I will sing to you All of the stars ever lost their clothes Luz tegenover me, die wist niet dat uh, dat nummer van André Hazes was. Het is een oud nummer van Tom Jones. En op een hele leuke, goede manier door uh, ons eigen Amsterdamse mokemer André Hazes toen op de plaat gezet. With eens? hands. Uh, Jij had een verzoekje, begrijp ik, Ja, ik lus. heb een uh, verzoekje. En uh, dat uh, kwam uh, van Jan. Niet voor jou, hè, toch? Nee, maar er zijn uh, meer mannen. Er zijn uh, uh, meer uh, uh, hondjes die Vicky heet. Zeker. Denk, zeggen ze dan, geloof ik. Nou, deze is voor Jan en dat is van uh, Metallica. Nothing else matters. Mm. een uh, verzoeknummer, een verzoekje... wat onze lus binnenkreeg. Ja. En dat was van Jan. En uh, hij draagt hem op... Uh, als een soort van memorium... aan zijn goede vriend Fred... die pas is overleden. Heel naar, maar wel heel mooi nummer. Nou, we zijn... Uh, hoop dat je blij bent met uh, dit mooie nummer, uh, Jan. We gaan een beetje in dezelfde lijn verder... met uh, Bon Jovi. The no. van Bon Jovi, een uh, heerlijk nummer, is dit. Geweldig. Uh, er is een jarig vertafel, volgens mij, dacht ik, Loes. Ja, dat is... Uh, ja, ik ken hem niet persoonlijk. Oh, dat kwam dus maar weer nee, tegen, want ik heb de... nog bijna de... niet een, dacht ik. Ja, nee, maar deze ken ik dan weer niet niet. Nou, misschien komt het nog. Ja, ja, maar, maar, maar, ja, weet ik niet. <laughs> Het, uh, ik ben in ieder geval niet uitgenodigd voor de Borrel vanavond. Dat is dan wel weer jammer. Zeker. Maar het was ook wel een entfietsen helemaal naar uh, Canada. Ja. Want we hebben het over Gino Vanelli. Hij uh, is jarig vandaag. En we hebben een. Uh, hij is geboren, uh, ja. Ja, allemaal zijn we dat toch? Ja, ja, ja. Ook een tijdje geleden alweer. Ja, zeker. 16 ja. juni 52, denk uh, ja, ja. ik. Klopt dat? Ja, hij is. Ja, hij is Bijna net zo. Ja, het zou kunnen, allemaal. Ja. Maar goed, het is te ver weg. En we hebben een heel lekker nummer van hem, toch? Ja, zeker. Dat denk Die ik ga wel. ik eventjes... Uh... Daar komt hij aan. Ja. Cino van Ellie. met het volgende plaatje. Geen klein misverstandje hier, maar ook dat mag gebeuren. Ja, toch. Kan gebe het hoort erbij. Nou, zet het volgende plaatje maar lekker op. Ik heb een uh, verzoekje van uh, Rick. En die draagt hem op aan zijn vrienden van de V8-club uh, in Enmuiden, dus zelfs helemaal. Zijn we daar ook te horen dan? Ja, ik denk het wel. Ik denk het. Uh, Rick, deze is uh, voor jou. bloed, zweet en tranen van André Hazers.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 Een verzoekje wat binnengekomen was bij ons. Ja, en uh, ja, zo leuk al die verzoekjes die gedaan worden. Wilt u nou ook een verzoekje doen... Uh, dan kunt u ons appen en wel op nummer 023-573-0393. Vooral doen is heel erg leuk. En over andere mededelingen is het altijd leuk om eventjes iets te horen van onze luisteraars natuurlijk. Hè? Altijd leuk als er nieuws is of wat andere dingen. Altijd leuk om te horen. Ja, zeker weten. We willen graag uh, op de hoogte blijven de van, alles. Hoogte van alles. En dat geldt vooral uh, onze luisteraars. Uh, hele oude rock and roller van vroeger, Jerry Lee Lewis. Ja, hoortje. Awww! Dude! Awww! Dude! Dude! Rain. Lord took us all way to New Orleans. Pulled my old harpoon out of my dirty red bandana. Blowing low while oh, Bobby sang the blues. But then when chill wipers slapping time and Bobby clapping hand mine, they blindly sang up every song that driver knew. is free Being good was easy and Lord, when Bobby sang the blues Lord, that was good enough for me Yeah, good enough for me and Bobby McGee From oh, a little old man of oh, Kentucky to the California oh, Bobby was shaking the, the secrets of my soul, soul. She was But it's free, feeling good, but And feeling lost when Bobby sang the blues. But if that was good enough for me, yes it was. Good enough for me, and Bobby Lee. was dat uh, met uh, Me and Bobby McKee, nummer origineel op de plaats gezet door Janet Joplin... heel lang geleden. Ja. En uh, heel leuk gekoppeld door deze man. Ja. Had, uh, ja, ik heb nog een, een, een... Ja, wat is het? Een uh, nieuwtje. Ja. Het uh, was afgelopen zaterdag uh, bij... Uh, gewoon lekker druk en gezellig. Het viel mij ook op dat het uh, ook best wel druk was op straat. Mensen liepen gewoon weer, uh, zoals ik al eerder zei... Uh, langs elkaar heen. En uh, bij Café Anders... Uh, hebben ze toen besloten... om zaterdagavond de deuren om één uur dicht te doen. Nadat uh, van uh, de eigenaar Tom Paridon... Uh, zag dat, uh, dat hij de opgelegde la landelijke richtlijnen... van het R RIVM niet meer uh, kon handhaven. De mensen liepen binnen door elkaar heen. Ja, het is natuurlijk ook wel wat. Het, uh, je moet er overal maar rekening houden... Je Soms dan wil je dat wel, maar lukt het gewoon even niet. Dus uh, hij is een beetje ontevreden over het landelijk beleid. Maar hij wil wel gezegd hebben dat hij ontzettend blij is... met uh, het gemeentelijk beleid. Het is geweldig wat de gemeente voor ons doet. En uh, waarmee hij uh, onder andere over de afsluiting van de Haldestraat heeft. Ook andere ondernemers hebben grote moeite... met het naleven van de landelijke regels... Onder andere zijn collega's van Laura en Hardy... Wapenverstandsvoort, Grand Café XL... geven aan dat het bijna niet mogelijk is... om de anderhalve meter regel te handhaven. En ik kan me dat ook wel goed een beetje voorstellen. Maar ja, je moet voorzichtig zijn. Want eh, de, voor, verderop lees je dan weer... dat voor de derde dag op een rij... is het aantal coronapatiënten op de IC toegenomen. Dus we moeten gewoon zorgen... Dat het, dat het niet weer zo uh, uit elkaar springt als. M eerst. Mensen moeten minder uh, snel ja. overmoedig worden. Ja. Dus het wordt te snel vergeten dat het toch nog een groot risico in de rug zit. Ja, en dan vragen we onszelf: moeten we ons zorgen gaan maken omdat het virus toch weer dreigt op te laaien? dat ja, hoop ik niet. Uh, nee, virologen pleiten voor een nauwgezet onderzoek van de patiënten. En, uh, ze, wanneer werden ze ziek en waar zijn ze geweest? Ja, zijn ze op de Dam geweest? Er zijn zoveel bijeenkomsten geweest? Ja. Ja, je kan maar beter zeggen mensen, doe voorzichtig. Uh, wees niet bang, maar ja. wees voorzichtig. Dankjewel dus voor deze mededeling. Mm -hmm. uh, is taalers even tussendoor nog? Want we gaan een beetje naar het eind lopen kan nou, het carnaval. Dan doen we Jeroen van de Boom, Beeld zonder geluid. Leegte aan een volle tafel, omdat jouw stoel niet is bezet. Stilte in een volle kamer, leegte in mijn bed. Dat je terugkomt, maak nog geen eind aan mijn gemis. Nachten zal ik moeten wachten tot het zover is. Beeld zonder geluid Voor jou Uren Gaan voorbij als jaar. En nog, uh, ja toch. Ja. Heeft in zandvoet uh, gezeten, toch? Wat ik zo weet. Oh, dat weet ik niet. Ik dacht niet. dat hier ook uh, met een, uh, een zaak gehad had. Maar ik heb het vergissen. Maar... Jeroen van de Bal? Ja, er oh, stond iets idee. van mij. Uh, Nou, we gaan naar het eind. En dat twee uur is omgevlogen. Ja, het is ja. echt heel snel gegaan. Het en... was leuk om te doen weer, Luus. Ja, ik vond het superleuk weer. Gezellig. Uh, mensen die toch wat een verzoekje deden. Dat is toch wat we graag willen. Ja. En wat Loes en mij betreft, uh, samen is het... Weer. volgende week dinsdag zijn we weer gezellig hier saantjes. Ja. Loes is hier overmorgen weer met Jelmer. Jelmer ja. En die gaat er ook weer wat gezelligs van maken. En uh, wat ons betreft dat gaan we eruit met een klein stukje dus Springfield. En dat doen we dan tot volgende week. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.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 Thousand dreams I dream